Goedemiddag, ik ben Bien Buis. Dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw zijn in het dierenpark Amersfoort dieren ontsnapt. Twee wolven wisten uit hun verblijf weg te lopen. Inmiddels zijn ze verdoofd en weer achter slot en grendel gezet. Bezoekers van het dierentuin moesten vanwege het gevaar binnen blijven. We waren net bij de olifanten, we waren pas goed een uur binnen. Toen zeiden ze, nou we gaan het binnenverblijf, moeten we even in binnenverblijf blijven. En dat is gelukt, dus we zijn niet gebeten. En, en, en, en oma leeft nog. Normaal wordt oma altijd opgegeten door de, door de wolf. Uit. Dat hebben we gelukkig kunnen voorkomen. Vorig jaar ontsnapten twee chimpansees in dierenpark Amersfoort. Dat was zo gevaarlijk dat de dieren werden doodgeschoten. Rechters blijven erbij dat Desi Bouterse voor twintig jaar de cel in moet. De oud-president van Suriname werd twee jaar geleden veroordeeld voor de decembermoorden, maar ging in verzet. In december 1982 werden in Suriname 15 tegenstanders gemarteld en vermoord van het militaire regime dat daar aan de macht was. Desi Bouters was daar toen de leider van. Hij heeft altijd ontkend er iets mee te maken te hebben. Een bijzondere eerste schooldag voor leerlingen van een basisschool in Waddingsveen. Er brak brand uit in het gebouw en daarom moesten 200 kinderen geëvacueerd worden. Een onkruidverdelger had de brand veroorzaakt. Niemand raakte gewond. En in Amerika is orkaan Ida wat in kracht afgenomen, maar de problemen zijn nog alles behalve voorbij. Nog altijd zitten meer dan een miljoen inwoners van de staat Louisiana zonder stroom. En nu de zon is opgekomen, wordt duidelijk hoe groot de schade is. Deze verslaggever is in de stad New Orleans. We're also following reports of a massive electrical tower collapsing into the Mississippi as Hurricane Ida carved a path of destruction all throughout southern Louisiana. De schade is wel veel minder groot dan toen de stad werd getroffen door orkaan Katrina. 16 jaar geleden. Sinds die tijd zijn er voor miljarden aan dijken en waterkeringen aangelegd. Het weer. Vanmiddag is er iets meer zon. In het zuiden kan nog wel een bij voorkomen. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En een graad of 21. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Nu viel op de A9 richting Alkmaarse Tussen knoopend Rotterpolderplein en Velds een 2 kilometer met zo'n 10 minuten openthoud.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 Nog vijf dagen te gaan, 23 uur, 52 minuten en 44 seconden, Albert-Jan. The final countdown. En, en, en dan <laughs> gaat de race los uh, op het circuit van Zandvoort. Ja, Mooi, hè? nou, ho, ho, onder één voorwaarde. Wacht even, daar kom ik nog even op terug. Allereerst even naar Spa-Francorchamps... waar uh, uh, uh, officieel om drie uur de kwalificatie zal beginnen voor de, uh, voor de Formule 1 race. Morgen op het uh, prachtige circuit, een thuiscircuit voor uh, Max...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 En daar hebben onze collega's van NHTV een bijdrage over uh, gemaakt. Ook die willen wij u niet onthouden. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En ondertussen hebben we ook uh, goed nieuws uh, voor uh, Liam. Want het medicijn uh, wat hij uh, nodig heeft vanwege zijn ziekte... Zij. Zij, dat, dat geld, dat is helemaal voor elkaar. En dat is uh, bij elkaar uh, gekregen. Heel groot bedrag hadden we het over. Hè? Weet jij het nog? Ja. Uh, in ieder geval...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 Lijn van zo'n dag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 Dus wat dat betreft, in andere landen uh, zijn, ze, zijn ze langer niet zo ver als dat wij al zijn. Nee, Duitsland gaat bijvoorbeeld uh, over op uh, aardgas om, uh, om uh, zeg maar, uh, voor beter uh, voor met het milieu uh, om te gaan. En wij uh, stoppen daarmee. Dat is ook een heel, uh, heel apart verhaal. En dat verhaal van China is ook uh, heel erg uh, duidelijk, uh, Albert Jan. Want uh, uh, ja, ze zeggen wel, hey, deze organisaties uh, zeggen wel: begin bij jezelf.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 We'll make it your mind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 Ik heb allemaal zwart wit uh, vlaggetjes uh, meegenomen. Overigens, Vielt viel je op of uh, niet? Nee, het is me niet ontgaan. Uh. Nee, een hele tas vol en met, uh, met je die maal... kringen. Heb jij zo'n groot balkon? <laughs> ja. Oh, Oké, okay. nou dus, dan... Ik uh, dan... uh, nee, ga ze allemaal aan het uh, balkon hangen. Ja, dat doen we lekker mee. En de oranje vlaggen mogen natuurlijk uh, ook weer uit de kast uh, komen, uh, zullen we maar zeggen. Making Your Mind Up, dat was uh, inderdaad uh, de single van uh, Bugs Vis. Hoe is het daar in spa? Ja, spa, als ik aan spa denk, denk ik aan water. Ja. He, dat, uh, dat flesje water, uh, rood en blauw uh, spa heb je. Maar spa ook op de baan uh, daar.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 een geweldige single uit de jaren 80. centervolt hoorde je en Dick Teder. Van de week is hier in de bus gevallen een speciale Sanford Beyond krant. Behalve bij jou...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 Nou, de Haltestraat, dat is één grote lange, dat wordt één grote lange pitsstraat. daar kom ik zo meteen nog even op terug. Dan hebben we natuurlijk uh, de Kartbij voor Kids, heb ik het al over gehad. Hinkstap Dat is ook leuk uh, wanneer je voor het... even kijken hoor wanneer je voor het laatst een sprong gemaakt. Het gaat zo... Hoe gaaf zou het zijn als je deze techniek op een henkelbaan in de vorm van het circuit nog mag beoefenen?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 I burned, held out so much hope. It hurt. Then I mistake I've learned. When it comes to love, I'm searching for not just someone I can live with. I want someone I can live without. Not just someone I can be with. I need someone I can live without.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 And then song, and then song, You're then song, and then song, and not just someone I song, and then song, and then someone I can be Cause I know you're the one I want. Oh, and then song, and then song, I then song, and and and then song, and and then song, Um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 <laughs> het, wordt, het wordt vooral heel druk op het, uh, op het raadhuisplein. Ja. Uh, nou, uh, maar uh, vertel eens verder. Uh, zijn alle andere horeco-ondernemers ook uh, uh, er helemaal klaar voor? Ja, we zijn van de week uh, zijn we bij elkaar gekomen, hebben we een beetje de puntjes op die gezet en uh, ja, iedereen heeft er heel veel zin in. Alleen we, we, we, we zijn heel benieuwd uh, hoe druk het gaat worden. Het is natuurlijk ja. dus, afwachten. Heel veel is afgesloten en uh, ja, hopen dat er een hoop mensen uh, Vanuit het circuit, toch het dorp ingaan. De, de Sanford Beyond heeft het leuk aangekleed, allemaal. En, en er wordt aangegeven waar alles zit. Dus ook de, de, de Heineken Pitsstraat is goed aangegeven. Dus ik hoop dat ze ons kunnen vinden. Dus, ja. En het Gastheidsplein is natuurlijk voetkoord En ja, er is overal wat, wat te doen, natuurlijk.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 Ja, als je gezellig het gezellig patrasje terrasje kan doen in de Halterstraat... is dat niet verkeerd, natuurlijk. Ja, dat wil ik net zeggen. En nee, maar jullie doen geen eten, toch? Jullie hebben geen keuken. Nou, waar, normaal hebben wij uh, tapas... maar uh, wij doen dit weekend dat niet. En wij uh, doen wel uh, broodjebal, broodjeworst... worst uh, dat soort dingen. Dus het uh, is wel wat te snikken, zeg maar. <laughs> Ja, nou, je hem toch een lege wagen... Uh, ja, wat bedoel ik, als je drinkt moet je ook wat kunnen eten. Dat, uh... dat, dat is waar. Maar ja, de mensen kunnen in de <laughs> straat gewoon uh, lekker een, een lunch nemen... en bij jou op het terras komen